Vorige keer sprak ik over de naam van onze Vader. En dat staat in Exodus 3, vers 14. En Mozes vroeg dat. Ten behoeve van het volk, Israël, wat moet ik zeggen tegen het volk, wie mij gestuurd heeft? En de vader zegt: zei, Aheje, Esher, Aheje. Zeg tegen het volk, Israël, Aheje heeft u gestuurd. Herinnert u dat nog? Ja. Oké. Okay. We gaan verder... En ik begon met uh, openbaringen 3. Ik lees even vanaf vers 11. Zie ik omspoedig, houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. En hij zal daaruit niet meer weggaan. Zo, ik neem aan, u bent een overwinnaar. Amen. Wij zijn meer dan overwinnaars. Ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. Dus Yeshua schrijft zijn openbaring. Schrijft de naam van de Vader op onze harten. Het nieuwe Jeruzalem dat nederdaalt uit de hemel. Dus we krijgen ook de naam van Jeruzalem. ...op ons hart geschreven. Bij mijn God verdaan. En drie, mijn nieuwe naam. Dus we krijgen ook een nieuwe naam van de verlosser, van de Messias, op ons hart geschreven. Drie namen. Nou, twee sla ik even over, dat is deel drie... Ik heb het even omgedraaid. Deel 2, we gaan kijken naar de naam van de Messias. En natuurlijk heeft hij vele namen. En de meest bekende naam is Yeshua. Ja, Maar hij heeft heel veel namen. Maar straks heeft hij een nieuwe naam. Want Yeshua, zeg ik het even, crew, heeft... Een beetje afgedaan. Want Yeshua betekent verlossing. En straks is er geen verlossing meer nodig. Straks is er een eeuwigheid van duizend jaar koninkrijk. En er is er geen verlossing meer nodig. Dus hij heeft dan waarschijnlijk een andere naam. Als u een overwinnaar bent. Weet u die naam. Of die gaat u kennen. Ik weet hem niet. Dat zeg ik van tevoren. Ik heb een idee wat zijn naam zou kunnen zijn. Maar met 100% zekerheid kan ik u dat niet geven. Maar als u oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Zo, als u oren heeft, hoort u vandaag aan. U mag vandaag niks zeggen, u mag vandaag niets vragen. Want de vorige keer ging het helemaal mis... Het kostte veel te veel tijd en ik heb de tijd nodig om mijn verhaal af te, af te maken. Maar u luistert niet naar mij. U moet luisteren naar de geest. Wat de geest tegen de gemeente zegt. Ik ben alleen maar een spreekbuis. Meer niet. En ik zal proberen zoveel mogelijk het woord, het woord te laten. Dus luister goed... En misschien, en ik hoop van harte, dat u de nieuwe naam van Yeshua te horen krijgt. Want de geest zal het u bekendmaken. En de volgende keer gaan we spreken over de naam van Gods volk. En in het bijzonder de bruid. Dat staat ook al in de parasha. We hebben de bruid, die krijgt de naam Jeruzalem. He, want er staat er straks in de openbaringen en hij zag Jeruzalem nederdalen als de bruid. We weten al, de naam van de bruid weten we al, Jeruzalem. We hebben ook een naam, Sion, maar dat is het grote volk. Er zijn twee groepen in openbaringen, de 144.000. Die gaan met de Heer een bruiloft. Er is een bruiloft in de hemel. Ze komen neer en dan is daar een... Feest, een bruiloftfeest. Sukkot. Sukkot is het bruiloftfeest. En dat is de schare die niemand tellen kan. Misschien wat huiswerk voor de volgende keer. In de Evangelie staan vier gelijkenissen over de bruiloft. Eén daarvan gaat over de bruid. Drie daarvan gaan over de gasten van de bruid. En de gasten, dat is de schare die niemand tellen kan. Dus straks is er een hele grote feest, een heel groot feest, waarschijnlijk met Sukkot. En een aantal die zullen zeggen, ja, ik heb geen tijd, of uh, voor mij hoeft het niet. Nou, wat gebeurt er dan? Dan krijgen ze een opdracht, de andere opdracht, gaan naar de straten, gaan naar de hoeken, nodigt iedereen uit op het feest van de bruiloft. Dat doen we eigenlijk ook met het feest van Sukkot. We nodigen iedereen uit, kom samen in mijn suka en we hebben een relatie, we hebben een gemeenschap met elkaar in de vorm van eten, drinken. Dat is de Bijbelse manier van een relatie hebben. Dat is al een voorproefje op het grote bruiloftsfeest wat straks gaat komen. En wat we gaan doen... Hoe je daarvoor gereed moet zijn, dat staat eigenlijk in vers 10. Opdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard. Ja, u, heeft, u hoeft maar aan twee dingen te voldoen, twee eisen, dat staat in openbaringen 12 ook. Zij die de geboden van de vader doen en het getuigenis van Yeshua hebben. En Johannes zegt, het getuigenis van Yeshua is de geest van profetie. Ja, zo, de geest vertelt ons. Oké, okay, ik weet niet wanneer die bruiloft in de hemel plaatsvindt. Dat zal best wel eens, uh, dit jaar zijn. En als een man na het bruid gaat trouwen met zijn vrouw, staat er in de, in de in Torah, dan krijgt hij een jaar vrij. Dan hoeft hij niet te dienen in het leger, hoeft niks te doen. Dus waarschijnlijk uh, zal de bruid. De, de, de bruiloft een jaar duren, dat is in de hemel. En als je nederkomt, de bruid, met de bruidegom natuurlijk, niet te vergeten. Dan is daar feest, dan is daar de bruiloftsfeest, hier op aarde. En daar bent u allebei uitgenodigd. Maar u kunt ook deel hebben aan de bruid. Dus we hebben, de gemeente is het lichaam van Christus. En in de gemeente is daar een gedeelte, een bruid. Letterlijk geteld 144.000. Is een getal omdat de bruid compleet is. En wat wordt er gezegd van de bruid? Zij zijn maagden. Bent u maagd? Dan doet u, voldoet u aan de eigenschappen van de bruid. En met maagd bedoelt, wordt bedoeld dat u geen enkele afgod in uw leven heeft aanbeden. Geen enkele zonde heeft gedaan volmaakt. Helemaal bekleed met gerechtigheid. En wat wordt er gezegd van een maagd? Waar is een maagd voor bestemd? Voor de, voor de bruidegom, precies. Want de maagd gaat trouwen. Zie je dat? De maagd is de bruid. En natuurlijk zijn er tien maagden, maar slechts vijf voldeden aan die eis. Want zij hadden olie in hun kruiken. Zo, so, wat is de getuigenis van Yeshua? In Lukas 18 vers 31 staat, wat geschreven is door de profeten zal aan de zoon des mensen volbracht worden. Yeshua heeft twee bijnamen, de zoon des mensen en de zoon van God. We focussen ons vandaag even op de Zoon des Mensen. Wat houdt het nou precies in? Maar wat belangrijk is, is dat wat de profeten over hem geschreven heeft, dat wordt vervuld in Yeshua, in onze Heer. Dat is wat het betekent, het getuigenis van Yeshua hebben. De tweede eis om, om deel te hebben aan de scharen die niemand tellen kan of de bruid. En Lukas 24 vers 44 nog iets duidelijker. Dit zijn de woorden die ik, Yeshua, tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles, alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet, in de Torah van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Alles wat over hem geschreven staat, moet vervuld worden. En hoeveel keer is er over hem geschreven? Mijn andere zoon, die heeft dat een keer voor me uitgezocht. Die zei, 255 keer staat er in het Oude Testament iets geschreven over de Messias. En alles is in hem vervuld. Nou, we gaan vandaag naar twee dingen kijken. Alleen maar twee. Ja, en we beginnen in Jeremia 23, vers 5. Maar ik begin te lezen vanaf vers 1. Wee de herders, wee de leiders, die de schapen van mijn weide ombrengen en overal verspreiden, spreekt de Heer. Daarom, zo zegt de Heer: de God van Israël, van de herders, die mijn volk weiden... U hebt mijn schapen overal verspreid en verdreven. En u hebt niet naar ze omgezien. Zie, ik ga uw slechte daden vergelden, spreekt de Heer. Zo is hem ook een waarschuwing. Hè? Ik echter zal het overblijfsel van mijn schapen bijeenbrengen uit alle landen waarheen ik hen verdreven heb. Ik zal hen terugbrengen naar hun schaapskooien en zij zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden. Ik zal hen herders doen opstaan, die hen wijden zullen. Zij zullen niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden. Zo spreekt de Heer. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik voor koning David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Maar het Hebreeuwse woord... Wat hier staat. is Tsemach. T-S-A-M-A-C-H. Tsemach. T -s -a -m -a -c -h. tsemach. Daar kom ik zo meteen op terug. Hij zal als koning regeren. en verstandig handelen. Hij zal recht. en gerechtigheid doen op aarde. Dat is Sadok. Gerechtigheid is Tzedek. of Sadok. Hij zal Sadok doen op aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Ik zeg dat hij al geweest is. Voor heel Israël en voor Juda. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal de Heer onze gerechtigheid. Dan moet ik dat even een beetje toelichten. De vertaling zegt namelijk... Yahweh noemt hem gerechtigheid. Misschien is dat bekender, als u onderzoek gedaan heeft. Anders noteer dat en doe onderzoek of al de dingen wel zo zijn. Volgens handeling 17 vers 10. Hè. In zijn dagen, welke dagen zijn dat? Hij is gekomen als verlosser. En hij zal recht doen en gerechtigheid doen op aarde. Dat zijn de kenmerken. Volgens mij is dat al geweest. Laat het woord spreken. Hè? Luister naar de geest van profetie. Luister naar wat de geest tegen de gemeente zegt. Niet wat ik zeg. Dus controleer alles wat uit mijn mond komt. Want ik ben niet volmaakt. Dit zal zijn naam zijn. Hij komt dus voor het huis Juda. ...en voor het huis Israël. Oké, okay, we gaan naar... ...Jeremia 33... ...vers 14... ...zie, er komen... ...dagen, spreekt de Heer... ...dat ik het goede... ...woord gestand zal doen... ...dat ik gesproken heb... ...tot het huis van Israël... ...en over het huis... ...van Juda. Zie je, Juda is... ...inclusief... ...in dit geval. In die dagen... Vraagteken. En uit die tijd zal ik voor David een spruit, daar heb je hem weer, de spruit, ze mag, van gerechtigheid doen opkomen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. Daar heb je weer. Sadok, sedek, gerechtigheid. In die dagen zal Juda verlost worden... En zal Jeruzalem onbezorgd wonen. Dit is hoe men de stad noemen zal. De Heere, onze gerechtigheid. Dus in de grondrecht staat en ja, wij zal hem noemen gerechtigheid. Wanneer is dit gebeurd? Wanneer is die spruit? Wanneer is die smag gekomen? Want zo zegt de Heere, aan David, aan koning David, zal het niet aan een man. Onderstreep het woordje man. Dat is heel belangrijk. Dus geen vrouw, man. En zal het niet ontbreken. Die op de troon van het huis van Israël zit. En wij denken natuurlijk altijd aan een koning. Die komt en die op de troon gaat zitten. Waar of niet waar. Ja. Oké, okay. laat ik even rusten. Zo, so, En David... Is een spruit, een smag, een tse-mach beloofd. Het Engelse woord van zmag is branch, branch. Een betere vertaling in het Nederlands is tak. Zo, so, er wordt een nieuwe tak aan het huis Juda volgens de lijn in de familie van David. Die er komt. Waar hierover gesproken wordt in de context. Is de genealogie van David. We hebben het hier over een stamboom. En spruit doet aan andere dingen denken. Als ik aan spruiten denk, denk ik aan iets heel anders. Maar we hebben het over de tak van David. Dus een tak die uitkomt uit de boom. Of het Engelse woord branch. En de boom is trunk. En de wortels is de root. Je hebt de root, de trunk en de branches. In de context moet je denken aan de stamboom van David. En in die stamboom komt er een nieuwe tak. Dat is de belofte. En die belofte is vervuld in David. Kijk maar in Matthäus 1... En er staat erboven het geslachtregister van Jezus Christus. Ik pak een aantal versen uit dat geslachtregister. Jacob verwekte Juda en zijn broeders. Ja, dan hebben we het huis Juda. Vers 6. Isaïe verwekte David, de koning. David, de koning, verwekte Salomo. Oké, okay, dus we krijgen bij David, Salomo, en dan gaat het helemaal verder. En dan komen we in vers 15. Eliud verwekte Eliassar, Eliezer, Eliezer verwekte Matan, Matan verwekte Jacob en Jacob verwekte Jozef. Zo, so, onthoud even David en Salomo, koning de tweede koning, koning Salomo, en uit... Jacob kwam Jozef. De man van Maria uit wie geboren is, Jezus de Christus genoemd wordt. Maar wacht eens even. Is Jozef de natuurlijke vader van Yeshua? Nee. Waarom staat het er dan? Nou, als je in een Jozef familie komt... Uh, schoonzoon van familie Fadaw, Wib en Anke, en de Joodse familie, dan wordt de zoon volledig opgenomen in de familie. Hun dochter is dochter, maar hun schoonzoon wordt niet schoonzoon genoemd, maar zoon. Dat is, dat is gebruikelijk in een Joodse familie. Of een Hebreeuwse familie, moet ik eigenlijk zeggen. Dus Jozef is volledig opgenomen in de familie van Maria. Maar Jozef is niet de vader van Yeshua. En dat is een van de redenen waarom Matthäus dat opgeschreven heeft. Een andere reden is, Yeshua werd gewikkeld in doeken. Hij werd in doeken gewikkeld. Dat is een beeld van adoptie. Jozef heeft Yeshua volledig geadopteerd als zijn zoon. En het is volgens de wet, volgens de Joodse wet, is dat heel normaal. Vandaar dat Matthäus schrijft Jozef, de vader van Yeshua. Maar natuurlijk zit daar, is dat niet helemaal correct. Maar volgens de Joodse wet is dat heel normaal. Dus Yeshua is volledig geadopteerd door Jozef, ook al was hij niet de vader. Als we nu kijken naar de tweede geslachtsregister, die in de Bijbel staat, die staat in Lucas, Lucas 3 en Lucas 3, vers 4, 23, het geslachtsregister van Yeshua. En hij, Jezus, was ongeveer 30 jaar oud toen hij zijn dienstwerk begon. Wie was nog meer 30 jaar oud toen hij koning werd? David. David. David was 30 jaar oud. Wie waren er nog meer 30 jaar oud die in de dienst kwam? Dat waren alle priesters. De priesters waren op een gegeven moment 30 jaar en toen mochten ze hun dienst doen. Een ander woord voor priester in de Bijbel is dienstknecht. Waar je dienstknecht leest, kan je ook priester invullen. De dienstknecht der Heren is de priester van de Heer. Ja, maar daar kom ik zo meteen op terug. Dan wordt het iets duidelijker. Hij was naar men dacht. Hé, hey, wacht eens even. Hij was naar men dacht de zoon van Jozef. Nou, daar heb je het. Hoezo dacht? Ja, Matthäus heeft het gezegd. Dat hij de zoon van Jozef was. Die zei dat, die heeft dat opgeschreven en zo leerde hij dat. Dus men dacht, hij is de zoon van Jozef. Nee, zegt Lucas. de zoon van Heli. En hier zie je ook weer dat Heli, en Heli is de vader van Miriam, de moeder van Yeshua, Maria, Miriam. Heli is de vader. Van Maria, maar Heli heeft Jozef volledig geaccepteerd als zijn zoon. Welkom in de familie. Dat is heel gebruikelijk. Daarom zeggen wij ook, ook al zijn we het niet, broeders en zusters tegen elkaar. Want wij zijn één familie, toch? Als wij behoren tot de familie van God, zijn we één familie, broeders en zusters. Ook al zijn we dat natuurlijk in de genealogie, niet zo. Maar wel door het bloed van Yeshua. Oké, okay, en dan kijken we naar vers 31, de zoon van Melas, de zoon van Ma'inan, de zoon van Mata, de zoon van Nathan, de zoon van David. Zo, so, Maria, via haar vader Heli is de genealogie via de andere zoon van koning David, Nathan. En Jozef was via de genealogie naar David, via de zoon van, via de zoon David, en dat was Salomo. Je ziet twee verschillende geslachtregisters, Zowel Jozef als Miriam komen uit het geslacht van David. Dat is heel belangrijk. Want hiermee is de profetie van Jeremia 23 en 33 vervuld. Er is een spruit geboren. Er is een tak in de genealogie van koning David. En hier is dat bewijs. In de twee geslagregisters. Zowel via Jozef als de pleegvader van Yeshua. Als de echte moeder Maria Miriam. Die uit het geslacht komt van David. Via de vaderskant. Zo, bewijs is geleverd. De profetie is vervuld. Dus daarom zeg ik, ik geloof dat die profetie vervuld is. Zijn dagen is gekomen. En straks, kijk, in, in relatie met Daniel 9, waar ik het eerder een heel lange tijd geleerde over. Hij zal halverwege de laatste week, zal hij gesneden worden, karaat en daarmee is de profezie van Daniel ook vervuld, want wat zei Daniel, wat was zijn gebed hier wij hebben gezondig tegen u wij hebben uw verbond verbroken allen hebben gezondig en toen kwam Gabriel de engel en Gabriel komt maar drie keer voor in de Bijbel en uitsluitend als Yeshua te sprake komt en hij zei nadat nou, nou de uh, bevel kwam. om terug te gaan naar Jeruzalem. van dan moest je tellen. 70 uh, ...sabbaten, 70, 70 jaren. en dat was. 490 jaar. en vanaf dan. Uh, kwam de messias. en het is gebeurd. Profecie vervuld. Tweede professie vervuld. Laten we teruggaan. naar Jeremia 23. We gaan het. stukje verder lezen. En. Luister goed, want hopelijk vallen er weer wat kwartjes vandaag en dan wordt het een stuk duidelijker. Natuurlijk komt hij voor een tweede keer terug. Halleluja, daar wachten we op. Maar niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt Yeshua. En we zijn allemaal geënt op de edele olijf, inclusief het huis Juda en het huis Israël. Ik ga terug naar hoofdstuk 33. Ik lees vers 17 nog een keer. Matthäus 1, een zoon van David. 16, Jozef, de man van Miriam. Volgens dezelfde bloedlijn. smacht betekent ook bloedlijn, dus de genealogie. Smacht betekent eigenlijk een tak. Maar het heeft alles te maken met de stamboom van, in dit geval van David, koning David... En Lucas 3, vers 23, naar men dacht dat hij de zoon van Jozef was. In werkelijkheid is dat niet zo, maar dit is wat Matthäus leerde om te laten zien dat uit het geslacht van David een nieuwe tak is gekomen. Maar had in, eigenlijk had hij dat niet hoeven te doen, want Lucas, en als je Lucas begint te lezen, dan dus zegt hij iets over zichzelf. Dus is eigenlijk dokter Lucas, hè? we moeten echt zeggen dokter Lucas. Hij was een heel hoog geleerd, begaafde man. En wat zegt hij? Waarmee... Ik heb alles nauwkeurig onderzocht. Daar begint hij mee met zijn evangelie. En ik heb opgeschreven wat ik heb onderzocht. Nou keurig. En, en Lucas, zeer hoogbegaafd en geleerd man. Hij was dokter. En wat hij opschreef, ik geloof dat het wel goed is wat hij opschreef. Oké, okay, we gaan terug naar Jeremia 33 vers 18. Maar ik begin te lezen bij vers 17. Want zo zegt de Heer aan David, aan koning David, zal er... Niet aan een man ontbreken die op de troon van het huis van Israël zit. Zo, Dit is dus vervuld en het bewijs is geleverd door Matthäus en Lucas in de geslachtregister. Het gaat hier over het geslachtregister, de stamboom van David. Vers 18. Luister goed. En aan de Levitische priesters zal geen man... Voor mijn aangezicht ontbreken die het brandoffer brengt, het graanoffer in rook laat opgaan en het slachtoffer bereidt alle dagen. Daar heb je je priester. En, en waar spreken we hier over? We spreken hier over een hoge priester. Want alleen een hoge priester brengt het graanoffer in rook op voor het altaar. Ja, onthoud het even. Maar je ziet daar weer: man, een man voor het aangezicht van God. Zo, so, dat is een voor het aangezicht van God is een, is, een, is een woord. dat je alleen maar terugvindt in de Bijbel dat betrekking heeft op een hoge priester. Er is niemand. Die voor het aangezicht kan verschijnen. Uitsluitend een hoge priester. We hebben net uh, Yom Kippur gevierd. En met Yom Kippur is alleen de hoge priester die het heiligdom binnen mag. En voor het aangezicht voor onze zonden te beleiden en verzoening te vragen. Wie oren hebben, die horen. Luister naar de geest wat hij tegen de gemeente te zeggen heeft. Oké, okay, we hebben het over een stamboom. We gaan naar Zacharias 3 vers 1. Ik begin te lezen bij vers 1. En ik eindig bij vers 9. Daarna liet hij de hoge priester Jozua zien. Nou in de grondtekst, als je een Hebreeuwse Bijbel hebt, staat hier Jehoshua. Jehoshua betekent Verlossing. Een moderne naam van Jehoshua is Yeshua. Yeshua betekent ook verlossing. Wij kennen Willem verdauw. Een moderne naam van Willem is Wim. Toch? Zo, so, dat is precies hetzelfde. Je hebt Jehoshua, maar de moderne naam van Jehoshua, en hij was hogepriester, is Yeshua. Die... Voor het aangezicht van de engel van de heer stond, terwijl de Satan aan de rechterhand stond om hem aan te klaren. De heer zei echter tegen Satan, de heer zal u bestraffen, Satan, de heer die Jeruzalem verkiest zal u bestraffen. Bekend met Yom Kippur? Ik vind, vind je hier een terug, hè? Nou, de volgende gedeelte van de zin is compleet misvertaald. <Klacht> Het gaat hier nu even om Jeruzalem. Die Jeruzalem verkiest. Wie was Jeruzalem ook alweer? Openbaringen 3. Dat was de bruid, hè? Die werd Jeruzalem genoemd. Dus hij verkiest zijn bruid. En er staat er... In deze... Joshua, hey Joshua het ging toch over Jeruzalem? Nou, het woordje... Yeshua of Joshua komt daar niet in de grondtekst voor. Wat er eigenlijk vertaald moest zijn, staat dat Jeruzalem, is Jeruzalem niet uit het vuur verzameld. Dat is de, de betere vertaling. Is Jeruzalem niet uit het vuur verzameld. Dus dat even tussendoor, de verlossing van Jeruzalem. Het heeft te maken met Yom Kippur, want de hoge priester Joshua. en vanaf nu ga ik hem even Yeshua noemen, want ik mag hem Yeshua noemen, want dat is zijn naam. De vereenvoudigde versie van Jehoshua. Zo, so, Yeshua was hoge priester en hij was de dienstknecht van de Heer, waarvoor zodat Jeruzalem het volk uit het vuur... verzameld kon worden. Dat is het beeld... ook van Yom Kippur. Nu was... Yeshua in vuile kleren gekleed... terwijl hij voor het aangezicht... van de engel stond. Toen nam hij het woord en zei tegen hen... die voor het aangezicht stonden... dat is Yeshua en de engel... trek hem de vuile kleren uit... daarop zei hij tegen hem... zie, ik heb u... ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. Vervolgens zei ik, laat hen een reine tolband op zijn hoofd zetten. Daarop zette zij een reine tolband op het hoofd van Yeshua... en trok hem feestkleren aan, terwijl de engel van de Heer nabij stond. Toen verzekerde de engel van de Heere Yeshua... zo zegt de Heere der legermachten. Zo zegt ze... Als u in mijn wegen gaat, en als u uw taak ten behoeve van mij vervult, dus de taak van de hoge priester, dan zal u ook mijn huis besturen. Het huis is de tempel, en ook mijn voorhoven bewaken het heiligdom, het gaat hier over de tempel en de hoge priesterdienst en ik zal u omgang geven met hen die hier staan, luister toch hoge priester Yeshua, u en uw vrienden die voor u zitten zij zijn immers een wonderteken want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen ik ga mijn knecht ze mag de tak doen komen. Want zie wat betreft de steen die voor Yeshua neergelegd hebt. Op die steen zullen zeven ogen zijn. Zeven ogen, denk ook aan zeven kandelaars, zeven bazuinen, zeven rollen die verzegeld zijn. Hier heeft het betrekking direct op de Zoon van God, Yeshua. Zie, ik zal zijn graveringen in aanbrengen. Spreekt de Heere van de legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. Dat is op de dag dat Yeshua, de Zoon van God, stierf aan het kruis. Op 15 Abib. Zo, David komt hier niet eens in voor. Het gaat hier over de hoge priester... Yeshua. En Yeshua was uh, na de tweede koning, na de ballingschap die terugging uit, uh, uit Babylon, eerst, je kan het, uh, Zachariah 6, vers 9. Het woord van de Heer kwam tot mij: neem van de ballingen van Geldaï, Tobia en Jedaya... gaven in ontvangst. En u moet op die dag zelf komen. En het huis van Joshua, de zoon van Sephaniah. binnengaan waar die mannen uit Babel naartoe gekomen zijn. Neem zilver en goud, maak kronen en zet die op het hoofd van de hoge priester Yeshua, de zoon van Josadak. Josadak was de eerste hoge priester na de ballingschap. En zeg tegen hem: zo zegt de heren van de legermachten. Zie een man, daar heb je het weer, een man, zijn naam is Tzemach, tak, spruit, zal uit zijn plaats, op wiens plaats? Uit de hoge priester Yeshua. David komt hier niet voor, die komt pas in hoofdstuk 12 voor. Maar niet in deze context. Dit gaat over een andere smag. Natuurlijk dezelfde. Hij zal uit de hoge priester Yeshua komen. Hij zal de tempel van de Heer bouwen. Zijn wij niet de tempel van de Heer? Ja, hij zal de tempel van de Heer bouwen. Hij zal met majesteit bekleed worden. Hij zal zitten en heersen op zijn troon. En nou komt het. Hij zal koning zijn op de troon? Hij zal wat? Priester. priester zijn op zijn troon. Daar heb je het. Dus wie had er nou gelijk in het begin? Hij zal priester zijn op zijn troon. Ja. Koning moet hij, hij zal koning, is vervuld. En straks zit hij ook werkelijk op de troon als koning. Maar voor een koninkrijk, nou, dat is natuurlijk het hele evangelie van het koninkrijk, heb je nodig natuurlijk de koning en zijn troon. Je hebt nodig een land, je hebt nodig een volk en je hebt nodig een koninklijke wet. Als je dat hebt, kan je besturen. Maar dat is er nog niet. Het is nog niet compleet. En een salving. En een salving. Neem aan dat de koning gesalfd is met de kronen. Ja, zo so hier is er een belofte gedaan aan de hoge priester, Yeshua, dat uit zijn stamboom een tak zal komen. Een priester die op de troon zal zitten. De vraag is, wanneer? En hoe? Ezekiel 43. Dan ga ik iets een paar dingen zeggen over de hoge priester. ECGL 43, vers 18. Ik ga iets hebben over de hoge priester. ECGL 43, vers 18. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, is Ezekiel, eh, zo zegt de Heere, waf, he. dit zijn de verordeningen ...voor het altaar. Op de dag dat het vervaardigd is... ...zal er brandoffers opbrengen... ...en om er bloed op te sprenkelen. U moet levitische priesters... ...die van het nageslacht zadok zijn... ...en die tot mij naderen. Spreekt Yahweh. Ja, Zo. So, een hoge priester... Uit slag aan Aaron en David, de eerste koning, had twee hoge priesters. De eerste hoge priester, er waren twee hoge priesters. De eerste was Sadok, hoge priester Sadok. In de tijd, maar er was nog geen tempel in de tijd van David. Dus, maar hij was wel de eerste hoge priester in de tempel die gebouwd werd door Salomo. Maar die andere priester, die wilde niet Salomo tot koning, die wilde een andere tot koning. Ik weet niet of je dat verhaal kent. En toen werd Salomo koning en die zei, oh jij wilde niet dat ik koning werd, ga jij even wat anders doen. En priester Sadok werd de hoge priester in de tijd, in de eerste tempel bij Salomo. ja. En hier zegt de Ewige dat uit het geslacht van Sadok, uitsluitend uit het geslacht van Sadok, mag er een hoge priester komen. We hebben net gelezen in Jeremia, Zacharia, uit en uh, hoge priester Yeshua kwam, want zijn vader was Jehosadak. En je kan lezen dat hij uit het geslacht komt van Sadok. Heilige gepriestergeslacht. Weet het niet waar. We gaan naar Ezekiel 44 vers 15. Maar de levitische priesters, zonen van Zadok, die hun taak ten behoeve van mijn heiligdom vervuld hebben, toen de Israëlieten van mij afdwalen, alleen die mogen mij in mijn nabijheid komen om mij te dienen. Alleen zij mogen voor mijn aangezicht staan om aan mij vet en bloed aan te dienen. Spreekt de Heere Jodhe Alleen zij mogen mijn heiligdom binnenkomen en zij mogen in mijn nabijheid van mijn tafel komen en mij dienen. En zij zullen hun taak ten behoeve van mij vervullen. Een nummerie. 25 vers 13 staat zelfs dat de eeuwige een verbond had gesloten met de Levitische priesters. Zo, elke priester die zich nu voordoet als een priester en met name een hoge priester en hij komt niet uit het geslacht van Sadok, is niet door de eeuwige aangesteld. Wat er ook gebeurt... Elke priester die geen Sadok-priester is, uit de stamboom van Hoge Priester Yeshua, vandaag de dag, is niet door God aangesteld. Misleidingen zijn groot, pas maar op. Dan nou moet ik iets vertellen over die Sadok-priesters. We weten dat de eerste Sadok-priester, Hoge Priester was, Priester Sadok. In de eerste tempel van Salomo. Dan kwam de te tweede tempel. Werd herbouwd. Er staat een klein stukje in Malachi. Of, uh, Hachi, sorry, Hachi. Uh, Hachi, vers 1. In het tweede jaar van koning Darius. De eerste koning was Kores. Hè, na de ballingschap. In het tweede jaar... Koning Darius in de zesde maand, op de eerste van de dagmaand, kwam het woord van de Heer door de dienst van de profeet Hachi tot Zerubabel de zoon van Siltil, landvolk van Juda en hoge priester Yeshua, de zoon van Yazodok de hoge priester. De so, eerste hoge priester in de tweede tempel was Jazedok, de vader van hoge priester Yeshua. En dat geslachtslijn. We hebben het over de stamboom van het priestergeslacht Jazodak, de familie Jazodak, naar de lijn van Aaron uit het stam van Levi. Dat is de hele boom. Dat duurde tot 167 jaar voor Christus. Voor, daarvoor was er een bezetting van, van de Grieken. Door uh, Alexander de Grote. Zo so, heel veel joden en anderen die aanbaarden de afgoden uit Griekenland. Het was een Hellenistische tijd. En in die Hellenistische tijd, 167 voor Christus, kwam daar Judas Maccabeër. Die kwam daar in opstand met zijn zonen. En die overwon. Die bevrijdde Jeruzalem Inclusief de tempel. En Jukas Maccabeer. En u kunt dat niet lezen in de Bijbel. Sorry daarvoor. Maar wel in de geschiedschrijven. En ook gedeeltelijk in de, oh, Wikipedia. Dat waren geen lieve mensen. Dat waren boeven. Dat waren dieven. En... Noem maar op. En Judas Maccabeër. Een goede vent natuurlijk. Hij had de tempel verlost. Uit de Grieken. Fantastisch. Prijs de heer daarvoor. Dat de heer hem daarvoor gebruikt heeft. Maar hij stierf al vrij snel. En twee jaar later. Uit de Maccabeër. Kwam er een hoge priester. Want wat was er gebeurd? Toen zij de tempel weg uh, bevrijden? Zij verwijderden ook de Sadokpriesters. En de laatste Sadokpriesters, de laatste Sadokpriester, de Hoge Priester in die tijd, die was nog wel in dienst, dat was Johanan. Zijn naam was Johanan. Even onthouden. En die nieuwe Hoge Priester, die, die hebben dus het priesterambt gestolen. En later werd die groep... En ik heb gelezen en ik, en ik schrok er een beetje van. En ik las in de geschiedschrijven... En ik, ik, ik, ik heb niets tegen de Maccabeërs hoor. Dat, ik vind het fantastisch dat ze de tempel hebben heroverd... En Jeruzalem hadden bevrijd. Geweldig werk. Alleen zij deden bepaalde dingen wat niet door de beugel kon. Als je niet naar hen luisterde... Nee, kopje kleiner gemaakt. Dat soort figuren. Maar ze hebben de priesterschap, de hoge priester die door de eeuwige werd ingesteld, hebben ze weggehaald. Die hebben ze ontheven van hun taak. En ze hebben zichzelf tot hoge priester gemaakt. En toen herinner ik mij de woorden van Yeshua. Jullie hebben jezelf op de stoel van Mozes gezet. En later las ik dat die hoge priester, die zich dan een hoge priester voordeed, dat hij een leugenaar was. Dat, dat, las, dat kan je lezen in de geschiedenis En waarschijnlijk ook wel op je Wikipedia. En toen herinner ik mij de woorden van Yeshua. Jullie hebben de vader van de leugen als God. Hoe komt Yeshua daaraan? En toen, toen begreep ik het. Ik vier ook never, nooit... Hanukkah feest Dat is een van de redenen. Hanukkah komt sowieso niet in de Bijbel voor. Dat is een andere reden. Maar als je het lichtjesfeest wilt vieren straks, 20 december... neem dan de Menora. De menorah betekent kandelaar. En het middelste... Ik geloof dat het jouw zoon was die aanstak. Leer hem om eerst de middelste aan te steken... want dat betekent menorah... Want Yeshua zegt, ik ben het licht der wereld. Dus die steek je eerst aan. En dan van binnen naar buiten. En je ziet zes armen. Twee keer drie. En drie betekent opstanding. Dat is het licht. De genoeken geen, is geen menorah. De, me, de genoeken heeft geen kaars in het midden. En als je goed oplet... Bij een synagoge of waar dan ook. Steken ze die ganouka aan vanaf de buitenkant naar binnen. Dus of het licht komt uit de wereld. Dat is het verschil. Wil je toch liedjes feestvieren, vieren? Steek dan een menorah aan. Want dat is bijbels. Ja? Geen punt om een menorah aan te steken. Waar was ik gebleven? Maccabeeën. Zo, dat waren geen liefertjes. Echt niet. Later werd die Maccabeër de Sadduceeus genoemd. De Sadduceeus hadden de macht over de tempel. En ik lees wel eens dat de naam Sadduceeus is afkomstig van Sadok. Never nooit. De Sadok-priesters zijn ingesteld door de Everen, door onze vader. Maar de Sadduceeus, die dus. In de tijd van Yeshua hier op aarde, de macht hadden over de tempel, de Farizeeën hadden de macht over de synagogen en de Sadduceeën over de macht van de tempel. Maar ze hadden niet het recht om als hoge priester daar te zijn. Op één na. Er was iemand die een de koffer was. Zacharias. Heel goed. Lucas. Gaan naar Lucas. Zo 167 jaar voor Christus werd de Sado priesterschap afgesneden. Ja? Geen priester meer. Tot het Nieuwe Testament kwam. We gaan naar Lucas. Begin bij vers 5. Nou, je ziet daar in vers 1 nog. Uh, nou, alles van tevoren af nou. Keurig onderzocht te hebben, zegt Lucas, dokter Lucas. Opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. Dat is dokter Lucas. Er zijn zijn eigen woorden over hem. Zelf. Zo, ik neem aan dat God hem hiervoor gebruikt heeft. Vers 5. In de dagen van Herodes, de koning van Judea. was er een priester van de afdeling Abia, wiens naam was Zacharias. Zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron. Haar naam was Elisabeth. Zo, so, Elisabeth is vernoemd naar de vrouw van Aaron. De vrouw van Aaron is Elisheva. Ja, Elisabeth is daarna vernoemd. Zij waren beide rechtvaardig voor God en wandelen onberispelijk voor alle geboden en vorderingen van de Heer is er iemand onder ons, u die onberispelijk is en wandelt in alle geboden van de Heer de Torah die wil ik graag ontmoeten en een hand geven <lacht> niemand zij wel Ja, er wordt wel gezegd wees onberispelijk Zacharias en Elisheva waren onberispelijk voor de Heer. En zij wandelen voor het aangezicht van God. overeenkomstig de geboden van de Tora. Ik ga even naar vers 9. Zacharias, dat hij volgens de gewoonte van de priesterdienst... de loting werd aangewezen voor de tempel van de Heer... binnen te gaan en het reukoffer te brengen. Hé, hey, reukoffer. Wie mocht dat alleen doen? De hoge priester. Deed priesterdienst als hoge priester in de tempel. Want hij bracht het roken voor Alten. Hij deed daar dienst. En dat mocht alleen de hoge priester doen. Vers 13, maar de engel zei tegen, dat gaat even over Zacharias, wees niet bevreesd, want uw gebed is verhoord. Uw vrouw, Elisheva, zal een zoon baren, en u zult hem de naam ...Joganan geven. Bingo! Wie was Joganan? De laatste hoge priester in 167 voor Christus? Priesters Joganan. Hier wordt de lijn... ...de smach ...de stamboom van hoge priester Yeshua... ...zoon van Yazodak... ...uit de familie Sadok... Van het geslacht Aaron weer voortgezet in de zoon van Zacharias en Elisheva, Yoganan. Yoganan was een hoge priester. Naar de ordening van Sadok, priesters van de familie Sadok. Yoganan zei, zie het lam gods. Hoe wist hij dat nou? Hij was een neef. Ja, hij is een neef. Hij zei daar iets ontzettend belangrijks. Zie het lam gods. Als je in de Bijbel leest over een leeuw, dan hebben we het over de koning. Een leeuw komt uit Juda. Dan hebben we het over de koning. Als je leest over het lam, dan hebben we het over het priesterschap. Ook in openbaring. En hij zag zitten op de troon als aan een lam. We hebben net gelezen, een een priester zit op de troon. He, waarom geen koning? Nee, een priester. Als we het lezen over het land, dan hebben we het over een priesterschap. Johanan was een hoge priester uit de familie Sadok. Zo, so, Zacharias en Elisheva zijn vrouw komen uit de Sadok-familie. Want hoe kan het anders dat de engel Gabriel bij Zacharias komt en zegt, je, je krijgt een zoon en je zult hem noemen Yoganan. Zo, het is erkend door de eeuwige, want die stuurt zijn malek, hij stuurt zijn boodschapper, Gabriel, en zegt tegen zich, yes, Zacharias, je krijgt een zoon en je zal hem noemen Yoganan. Dus het is vanuit de eeuwige is dat zo bepaald. ...en bevestigd. Halleluja. Vers 26. Oké. Okay. Zo, so, Yoganan... ...was de eerste hoge priester... ...in het Nieuwe Testament. En dan hebben we... ...Miriam. Miriam... ...Maria, de moeder van Yeshua... ...de echte moeder van Yeshua... ...de zoon van God... De verlosser, de heiland. Miriam is vernoemd naar de zus van Aaron. Ja? Zo, so, Miriam beweegt zich ook in de familie van Aaron, zoals Elisheva dat is. Kan ook niet anders, want Miriam is een nicht van Elisheva. Staat niet in de Bijbel, maar waarschijnlijk is de moeder van Miriam de zus van Elisheva, Elisabeth. In de zesde maand dat Elisheva al zwanger was, ging Miriam ook helpen bij haar tante Elisheva om Johanan tot op de wereld te brengen. Want zij was daar. Drie maanden. Zes plus, nee, plus drie is negen maanden. Volgens mij duurt dat negen maanden. Als een vrouw in Israël nu een kind krijgt... ...dan wordt altijd in het ziekenhuis gedaan. En na twee dagen word je naar huis gestuurd... ...en je krijgt geen hulp. De enige hulp die je hebt is van je familie. Ze kennen daar geen kraamhulp zoals wij dat hier kennen... Dat is daar niet. Dus, zo, de familie helpt de familie. Ook bij kraamhulp. Dat is de reden waarom Miriam, Maria, haar tante hield. Totdat Johanan geboren werd. En natuurlijk hebben ze veel te kletsen. Zoals zusters dat doen onder elkaar. Dus ze hebben heel veel gepraat over het priesterschap, onder andere. Vanuit de moederskant van Miriam is zij uit het geslacht van dezelfde geslacht als haar tante Elisheva uit Aaron. Zo Miriam draagt de, ze mag, de, de genealogie vanuit haar moederskant naar Aaron. Inclusief de hoge priester Yeshua. Vanuit haar moederskant. Oké. Okay. In de zesde maand werd een engel, Gabriel, de God gezonden, naar een stad in Galilea waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouw was met een man, wie de naam Jozef was, uit het huis van David. Zo Jozef kwam uit David. Dat hebben we gecheckt. Dus klopt helemaal. En, zo, Lucas heeft het goed onderzocht. We hebben hem gecontroleerd. En de naam van de maagd was Miriam, Maria. En de engel zei tegen haar... Wees niet bevreesd, Miriam, want u hebt genade gevonden bij God. Zie, u zult zwanger worden en een zoon baren... en u zult hem de naam Yeshua geven. Bingo! Hier krijgt de verlosser, de zoon van God, door Gabriel, gestuurd door de eeuwige, die tegen Miriam zegt, je zult je zoon Yeshua noemen. En daarmee gaat de profetie van Jeremia 23, Jeremia 33 en Zachariah 6 in vervulling. Hij is Yeshua, de hoge priester. En hij zal zitten als priester op zijn troon. Koning David komt hier nog niet te sprake. De zoon van God is als de zoon des mensen vanuit zijn moeder, Miriam, wel degelijk priester uit het geslacht Aaron, volgens de familie Sadok, volgens de lijn van hoge priester Yeshua. Want daar is hij naar vernoemd. Hij heeft niet zomaar Yeshua gekregen. Hij is vernoemd, want alle profetieën die over mij geschreven staan, moeten in vervulling. Zo, so, het is vervuld. Natuurlijk is de provincie vervuld in de zoon des mensen. En hij is priester en hij zit op de troon. En later is hij ook nog hoge priester. Dus hij is twee keer hoge priester. Hoge priester uit de hoog naar de ordening van Melchizedek. Maar dat is een andere verhaal. Hier, dat is Volgens de zoon van God is hij priester. En volgens de zoon van God is hij ook koning. Want vader geeft hem zijn koning. Wie is koning? Vader is koning. Want hij geeft zijn koningschap aan zijn zoon. En later geeft de zoon het koningschap weer terug aan de vader. Zo, er is een hemelse priesterschap en een hemelse koningschap. Maar er is ook een aards naar de zoon des mensen. Zowel koning... Hebben we hebben gezien, David kreeg ook de belofte van Smach Dat uit zijn genealogie een koning zal geboren worden. Maar ook uit het priestergeslacht. Uit de familie Sadok zal een Smach geboren worden. Een nieuwe tak. En beide is vervuld in de zoon des mensen. Zo, so, wat doet een priester? Natuurlijk. Yom Zo niemand komt tot de vader dan door mij. Dat geldt voor iedereen. Luister nou eens mensen. Dat geldt voor iedereen. Hij is gekomen. Hij heeft zijn leven afgelegd. Een andere reden waarom Jozef niet de natuurlijke vader van Yeshua kon zijn. Is dat hij was zonde. Zonder zonde. 2 Korinthe 5 zegt Paulus, hij die zonde niet gekend heeft. Zo, en in de Torah le leren wij dat via de man tot zowel de derde en vierde geslacht de zonde kan doorgaan. Zo, hij kan nooit een natuurlijke vader hebben. Like never, want hij, is, hij heeft zonde niet gekend. Ja, later zegt Paulus daarna. Hij is voor ons tot zonde geworden. Hoe? Ja, dat zijn uw zonde en mij die op hem kwam. Niet zijn, uw zonde en mijn. En dat kan alleen gebeuren door een volmaakt lam. En dat is de reden waarom Jochen dan zei, zie het lam gods. Want het heeft alles te maken met het Priester. En hij zei dat tegen zijn volk. En in dat geval waren dat de judeërs. Het volk, het huis juda. zo so, never staat in de Bijbel dat juda zich gaat bekeren als hij voor de tweede keer terugkomt. Nee, hij is al teruggekomen. Hij is al geweest, 2000 jaar lang. 2000 jaar geleden stond hij daar. En hij werd kwam naar Yoganan om gedoopt te worden. En Yoganan zei, nee, laat mij door u dopen. Nee, laat het gebeuren zoals er geschreven staat. En de hemel ging open. En de geest daalde neer als een duif. En kwam op hem zitten. Hij stond op uit het water. En er kwamen de woorden. Luister nou goed wat ik zeg. En er kwamen de woorden uit de hemel dit is Davids zoon in wie ik mij wel behagen heb. Hé, hey, wat zeg ik nou? Dit is Davids zoon in wie ik mij wel behagen heb. Wat betekent David? David betekent mijn geliefde. Wat betekent mijn geliefde in het Hebreeuws? David. Zo, wat er staat, dit is mijn geliefde, ja, ja. zo in wie ik mij wel behagen heb. Is, is dat zijn nieuwe naam? Ik weet het niet. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel, Heer, dat u de naprediker wil zijn. En dat we mogen horen naar uw geest, geest van uw woord... En de geest van uw waarheid. Heer, omdat we meer mogen weten van uw zoon en van uzelf. En we bidden uw vader dat de tijd zal komen dat als hij zijn nieuwe naam draagt, dat we dat ook mogen weten. Of dat David zal zijn, ik weet het niet, maar u weet het en u maakt het bekend aan en ieder van ons. Als wij maar bereid zijn om te horen en luisteren naar uw geest. In de naam van Yeshua. Amen. Amen.